Het is zeven uur, de wekker is gegaan. Hij moet hem hebben afgezet en moet zijn opgestaan. Hij moet zijn ontbijt hebben gegeten, kijkend uit het keukenraam. Hij moet zijn vrouw hebben gezoend, ik zag hem naar zijn werk toe gaan. Hij moet aan het stuur hebben gezeten, waarschijnlijk met de radio aan. Hij moet zonder te horen in de file hebben gestaan. Hij moet aan zijn bureau hebben gezeten, pratend in de telefoon. Hij moet zijn werk hebben gedaan, alles gewoon zoals gewoon. Hij heeft tussen de middag iets gegeten, in de kantine vol met iedereen. Schur de zwijgen, zijn handen, laat hem hem liever alleen. Want het is leeg, leeg, leeg. Het is leeg, is een hart. Alles is leeg, alles is leeg en zwart. Hij moet naar huis zijn gereden. Uren gaan gesloten in de rij. Hij at wat zeker, misschien zelfs met een biertje erbij. Hij moet naar de tv hebben gekeken, maar zien deed hij zeker niets. Alleen maar steeds dezelfde beelden, een vrachtwagen en een kinderfiets. Leeg, leeg, leeg. Het is leeg in zijn hart. Alles is leeg, alles is leeg en zwart. Hij voelt zijn vrouw zacht snikken. Naast hem in bed. Hij staart het zwart in van de nacht, ziet de punt van zijn sigaret. Het lukt hem niet te huilen. Het is leeg en er komt niets. Hij ziet alleen maar steeds opnieuw die vrachtwagen en die kinderfiets. En het is leeg, leeg. Het is leeg, het is leeg in haar hart. Alles is leeg, alles is leeg en zwaar. Leeg, leeg, leeg, het is leeg in zijn hart, alles is leeg, alles is leeg en zwart. Het is ochtend en het is zeven uur, de wekker is gegaan moet hem hebben afgezet en moet zijn opgestaan.